Het verhaal gaat over een meisje dat in de jaren 50 naar de grote stad trekt om beroemd te worden. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar John van Eert voor Lacage au vol. Bij de vrouwen won Lone van Roosendaal voor haar hoofdrol in Zorro. De musical award voor beste regie had dit jaar twee winnaars. De regisseurs van Petticoat en Soldaat van Oranje waren volgens de jury allebei even goed. De musicalprijzen werden voor de twaalfde keer uitgereikt. Het weer kan zo op mist en het koelt af naar 10 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Vanaf dinsdag kans op regen en een stuk frisser. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Sai bene che non vivi, we niet meer? Zijn we come meer? questo cielo in fiamme Zijn Niente, solo per amore. hai sfidato il vento, un rato mai diviso il cuore stesso, pagato il riscommesso dietro a questa mani. Sarebbe per come sei costruimento in la risa misero me Come chi nel suo pittore Per amore ai speso tu Soon mm -hmm.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 we gaan hoe dan ook vandaag nog uit op CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar kreeg van? ja maar